De Roemenen konden tweemaal een stem uitbrengen... voor de Europese verkiezingen en voor een nationaal referendum. En daarom duurde het uitbrengen van de stemmen langer dan normaal. Er waren dit keer twee extra stembureaus opengesteld... maar dat bleek niet genoeg. De Zuid-Koreaanse president Moon heeft de Hongaarse premier Orbán gebeld... en hem gevraagd alles in het werk te stellen... om de vermiste Zuid-Koreaanse toeristen te vinden... na het bootongeluk op de Donau. Een rondvaartboot kapseisde gisteravond in slecht weer op de Donau... na een botsing...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 De 18e rit van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Damiano Cima. Hij bleef na een lange vlucht het sprintende peloton net voor. De Duitse Pascal Ackerman werd tweede. Hij is daar zo goed als zeker van de winst in het puntenklassement. De roze leiderstrui is in handen van Richard Carapaz uit Ecuador. Morgen en overmorgen zijn er bergetappes. De Giro wordt zondag afgesloten met een tijdrit.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 Het zijn van die trucjes, uh, dan moet je op een gegeven moment niet meer intrappen. Uh, dan was dat uh, die de opening deed van deze 30 mei Hemelvaartsdag 2019. Raampje staat open en uh, Marcus, uh, het uh, wordt een, uh, denk ik een uh, wat, uh, wat een rustige uitzending, denk ik. Als ik het zo uh, inschat. Ik gok het ook. Ja, maar, Eén maar dat gitaar, één keer zang. Eén keer zang, één keer maar gitaar. We hebben het wel eens anders gehad. Ja, <laughs> vertel mij wat. Uh, laten we eens even uh, Baptiste bijvoorbeeld maar eens nemen. Daar komt... Uh, deze ik denk dat, van vanavond, ja, vanavond toch niet aan, denk ik. Uh, we hadden het net over het gitaarspel. Kon wel wat harder zijn, maar ik denk niet... zoals Bab, dus dat de overburen gaan bellen. Nee, dat geloof ik ook niet. Uh, de gast van vanavond komt uit Zandvoort. Zullen we dat maar eerst alvast even een warm applaus geven? Wenny <applaus> Moore, inderdaad. Die is vanavond uh, te gast. Doe twee nummers. En uh, dat uh, ook een beetje om warm te draaien... voor het grote festival... wat over twee, twee weken hier is... Vrienden van Zandvoort live. 24 uur van Zandvoort. Ja, Marcus, je moet het wel een beetje Ja, bijhouden. ik ken het als 24 uur van Zandvoort. Dat jij er nou weer vrienden van Zandvoort... Ja. ja, nou, er is een podium en daar staat Wendy ook op. Dus dat, uh, daarom uh, maak ik daar even wat extra reclame voor. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaat het helemaal goed komen. Uh, sowieso, denk ik... Als ik Wendy ook zo'n beetje aankijk... zal de single van, van waar ze mee begonnen is te horen zijn. Zo so so over Fake Friends. Zo so heet hij ook, inderdaad. Uh, het, het leuke daaraan is dat we vorige week iets hebben gedraaid... van Viv and the dus Misschien dat ik hem nog even draai. En die heet Fake Friends. Lijkt er een beetje op. Maar dat, uh, dat terzijde, dat gaan we straks allemaal meemaken. Uh, we gaan onze tijd er even voor gebruiken. Maar we gaan ook even met Wendy zelf uh, praten. Dus uh, Marcus, uh, die gaat uh, nu een beetje tussen de bedrijven door de soundcheck doen. Ja, dat is altijd leuk als we gewoon iemand uit z'n antwoord hebben. Zij is niet de enige, want er komt uh, nog over uh, een aantal weken... Uh, volgende week uh, komt Bas Romein langs. Komt ook uit z'n En over twee weken... Dan hebben we Ruud Houweling. Dus uh, het zijn de Zandvoortse muziekweken hier bij Alternative FM. Uh, dus zo kunnen we dat wel een beetje uh, gaan uh, stellen. Dus alles wat, uh, wat de komende weken uh, komt gewoon uit het dorp zelf. En ik zou bijna zeggen de Formule 1 gemeente van Zandvoort. Dat zeg ik er dan ook maar even bij. Goed, Dandelion, die was er net te horen. Daar heb ik nog wat nieuws over. Want 8 november zullen zij gaan komen met een nieuwe album. Een tweede album. En wellicht dat we ze nog weten te poren om ze hier in de studio te krijgen. Het is vaak zo, een abonnement dat ze hebben zo rond december dat ze nog eens een keer langs willen komen. We zijn daar, we proberen dat lijntje uit te leggen, en of ze dan ook toehappen, dat is vers 2. Het zijn Volendammers en Amsterdammers, maar dat moeten we dan nog maar even zien. De nieuwe single van Anke Timmer hebben we hier, Broers heet het nummer. Door het land en even zijn we sterker dan de tijd. Dezelfde genen en van dezelfde grond. I'm Erop en honderd poterammen. Johnny fietst voorop en wij daar De lucht is blauw, de lucht is grijs. Dan is er weer een stad voorbij. Soms op een eiland, of in een weiland, met drie teentjes op een rij. Kijk, iets hier is voor nu en altijd. Iets hier klopt voor nu. En Sterker dan de tijd Dat was hem. De plaat. wat zeg ik de plaat. De gewone, de single van The Last Wave. Ook deelnemers aan de Rob agdao wordt En zij hebben een nummer uitgebracht dat naadloos aansluit op onze gedachten. Namelijk het organiseren van een hele grote autosportwedstrijd hier in Zandvoort. Over een jaar. Iets minder dan een jaar zelfs. Uh, Paul Position heet het nummer. Daarvoor hoorden we Anke Timmer met haar nieuwe song Broers. Ik weet niet of zij afgelopen week ook uh, bij de Pierce Songwriters Guild is uh, geweest. Ik denk het wel, want ik heb een foto voorbij zien komen. Helemaal terug uit uh, Azië. En tijd om ook weer nieuw materiaal te schrijven. Daar heb ik het over Aion. Het uh, mooie nummer wat ze uh, een tijdje terug alweer heeft uh, geschreven. Circle of Blame. This wasn't all, I've got more to tell I'm sorry for the nights I didn't wake you Sorry for the days I didn't talk Stond hij nog in de Waalse Kerk in Rotterdam. Maar hij is, denk ik, zo langzamerhand een beetje klaar om dat album, wat wij al in bezit hebben. Ja, dat klinkt stoer, maar we hebben het uh, gewoon. De inertia van Michel Ebbe. Uh, dit is het nummer wat we het meest uh, gaan draaien de komende tijd... om niet alles weg te geven van het album. Want ja, er moet natuurlijk ook nog wat uh, te raden over blijven. Uh, het nummer heet There's a Storm Coming Up. En daarvoor horen we Circle of Blame. Nou, inmiddels is het uh, aangeschoven bij ons uh, hier in uh, de studio van Zierfem Zandwoord. Maar ja, uh, je bent er al een beetje bekend mee, uh, weet je niet toch? Of niet? Ah, gaat wel op <laughs> Uh, want uh, ik geloof dat je hier uh, een tijdje terug ook bij Goedemorgen Zandvoort uh, bent geweest. Op dezelfde plek waar je nu zit. Ja. Uh, uh, maar vanavond uh, mag je ook echt uh, bij ons uh, komen gaan spelen. Echt in je thuis. Omgeving. Ja, superleuk. Ja, dat, dat vinden wij ook. Dus, uh, en we vinden het ook leuk dat er steeds meer uh, zandvoerse muzikanten beginnen op uh, te komen. Uh, waarvan jij er eentje uh, aan het uh, worden bent. Je bent in wording, zeg ik, keurig netjes bij. Want uh, je hebt wel snode plannen al, heb ik uh, begrepen. Ja, ja, ja. ja. Um, we gaan even terug naar maart. Want uh, toen uh, hadden we uh, zo over fake friends. Die heb je toen uh, Samen uh, met een aantal mensen eromheen heb je een clip en die heb je gepresenteerd. Ja. En daarna hebben we hem uh, hier veelvuldig uh, gedraaid. Heb je ook ergens anders aangeboden? Dat, uh, dat de mensen toch uh, ook een beetje bekend zijn met dat nummer wat je heb, uh, hebt gemaakt in maart? Ja, zeker. Hij is wel op een uh, paar andere radiostations sowieso geweest. Heel veel van mijn vrienden hebben hem uh, aangevraagd hm. bij hun eigen woonplaats, ja. et cetera. Um, ik zag ook uh, iets uh, voorbij komen. Dat is het muziekkanaal tegenwoordig Xite, heet het, uh, geloof ah, ik? Ah ja, Xite, ja, ja, ja klopt. Dat, ja. Is, uh, dat is een heel groot muziekplatform nu... waar gewoon uh, op tv komen dan YouTube-filmpjes. En, ja. like, en het is ook een radio. En het, ja, dat is echt nu wel het grootste muziekplatform van ja. Nederland. En uh, een vriendin van mij had me opgegeven voor een bepaalde like-actie... Ja. Als ik dan boven de zoveel likes kreeg... dan, uh, dan uh, mocht ik op site met mijn videoclip. Ja. En uh, dat was gelukt. Dus uh, ja, dat ja, was het, op tv. Want <laughs> het, uh, dat, dat heb ik gezien. Hè? Het mobiliseren, dat, uh, dat lukte aardig op, uh, op de sociale media. Had ik het een beetje je uh, idee. Niet, ja. niet alleen even op Facebook... maar geloof ik ook op Instagram uh, had je ja. net uh, uitgezet. Ja, Instagram. en uh, Ik ben nu ook heel erg bezig met, weer om uh, te beginnen met YouTube. Weer. Ik ben ja. weer uh, veel dingen op YouTube gaan doen. Ik vind social media zo gewoon heel erg interessant. En ja. Is het ook belangrijk goed. voor jou als muzikant zeker, om, uh, om dit te doen? Het is dus denk ik nu wel het belangrijkste wat er is, social media. Ja. Um, even over jou, want uh, de, de, ja, dan komt hij weer met die, uh, die vraag. En uh, dat komt omdat wij hier zand antwoord uh, bijna alles uh, weten van elkaar. Maar je hebt een sportverleden gehad, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> ja. Ja, um, hoe, wanneer was die switch dat je op een gegeven moment uh, het sportverleden achter je hebt geladen? Je hebt aan het paardrijden heb je gedaan. En ja, dressuur, op... ja. En... Ik heb ongeveer sinds ik zes was, heb ik dressuur gereden. Ja. Tot ongeveer vorig jaar, ja. denk ik. Ik, had, ik wilde het al iets eerder stoppen. Dus ik denk ongeveer rond 2017 zat ik een beetje te denken aan de switch van ja. uh, dressuur naar muziek. Ja. En eind 2017 heb ik. Die, of eind vorig jaar heb ik die switch echt helemaal gemaakt. Ja. Heb, je, heb je altijd iets met uh, muziek uh, gehad? Uh, nou, ik, ik luisterde altijd naar. Ik was ja. natuurlijk gewoon... Een, ik, ik hou gewoon heel erg van muziek. Uh, maar ik begon pas met gitaar spelen toen ik 16 was. Denk ik. Ja. Ja. Uh, zelf de gitaar gekocht of van uh, vaderlief uh, gekregen? Er zijn verhalen bekend van dochters... Nee? die uh, heel vaak een gitaar hebben gekregen van papa. Dus, uh... Nou, mijn eerste gitaar had ik van marktplaats voor een tientje. Ah! ja. <laughs> Ja, en ik heb het mezelf dan helemaal aangeleerd via ja. YouTube. Nooit lessen gehad of zo. En toen uh, was ik, begon ik ook maar met zingen. En, ja. Ja, het leuke, en ja Het leuke is uh, over, uh, over YouTube, je zegt het. Uh, ik heb uh, een keer een uitzending uh, gezien uh, van Vrije Geluiden... met uh, Henny Vrienden en die zei op een gegeven moment ook... Tegenwoordig vinden die jongeren alles eigenlijk ook op YouTube of op, uh, nou ja, op allerlei verschillende kanalen. Uh, dat heb jij dus ook gedaan? Nou. Ja, ik heb uh, gitaar geleerd via YouTube, inderdaad. Gewoon ja. via internet. Je kan alles daar vinden, dus. Ja. Vind je het ook dat wij een beetje een muzikaal dorp zijn? Ja, ja zo ja, is he? wel. ja, op zich we hebben ze inderdaad best wel veel Zandvoort artiesten nu. Ja. Ja. De, de, nou ja, goed. We gaan, we gaan hopelijk heel veel uh, in de toekomst en daarbij in de toekomst ook van jou horen. Uh, dit is uh, gewoon eigenlijk een beetje het. Ja, de allereerste keer dat je bij ons uh, hier uh, bent. Maar dat, daar gaan we dan ook echt wel iets uh, speciaals uh, van maken. Uh, um, straks komen we nog even terug, want ik heb nog een brandende vraag. Die is een beetje ontstaan uh, bij het inspelen. Daar kom je vader net uh, mee. Dus misschien wel even leuk om dat ook nog eventjes uh, bij te noemen. Maar dat doen we straks. Um, we gaan eerst even weer uh, terug in de tijd. Er is ook een, uh, een handwerkje van onze techneut uh, Marcus van Dam. Um, zij. Zij heet tegenwoordig Ruvayda, is de dochter van de burgemeester van Rotterdam. Je, je verzint het niet, maar het is toch echt zo. Uh, en dit was haar eerste um, optreden met Southbound en tegenwoordig gaat zij gewoon verder onder Ruvayda. Uh, het uh. nummer wat wij, uh, hebben gedraaid, of, uh, wat wij hebben opgenomen is de akoestische versie, denk ik, ik hoop het, Southbound met uh, Feathers. My fingers bled, so please don't call me scared. I guess there's only one thing left to do. Maybe I've got. So free, so free I'm tired of running scared of the things that I feel Got to open up, tell you what you mean to geweest bij ons, maar wellicht dat dat nog een keer gaat gebeuren. Levi was dat, met haar nieuwe single Shelter, uh, komt van een EP af, Haar uh, EP die ze in april heeft uitgebracht, dat, uh, de EP heet As I Am, um, goed, het is uh, tijd voor het eerste nummer wat we vanavond uh, laten horen van Wendy, en uh, Wendy, uh, nieuwste single, kom er zo wat aan je uit, uh, Daarbij moet ik toch ook een klein beetje aan Marcus denken. Want die had een, een, een soort bedrijf, Timelapse heet dat. Maar uh, dat, was, dat is iets anders. Uh, maar de single uh, waar Wendy het uh, de komende tijd mee gaat doen. Maar dat is nog niet. Uh, we hebben alleen de akoestische versie. Die gaat ze vanavond uh, spelen, maar de, de nieuwe single komt eraan. En die nieuwe single die heet Relapse. Dus ik zou zeggen, Wendy, laat maar horen. I don't know what I was thinking I guess your web caught me again tonight You know I want this and I keep letting you in But I can never trust your kiss again and you know that it's so hard for me to say not nah. Oh, you're the bitter taste of a boy's sunglass But you keep making me relapse Is this real? is But I just feel empty Could you stop pulling me back in? My heart beats at your touch But I know yours too's not Used to be sober But you took your shots And you know That it's so Hard for me to say no Oh, you're the bitter taste Of a boy's sunglass But you keep making me relapse Is this real? Sipping, sipping, sipping Can't stop thinking shouts from you Tripping, dripping, dripping I fall and I bleed for you Tripping, tripping, tripping You get high and I get low You're careless Ja, ja, ja. Ja, ja, je hebt me weer een beetje ingepakt, hoor. Ja, ik, ik, ik, ik zit ook even naar de tekst te luisteren. Het lijkt wel alsof ik in twee werelden ben gestapt. Twee belevingswerelden. Die, dat idee heb ik bij deze song van je. Dus uh, je komt het een beetje in de buurt, of niet? Ja. Dat dacht ik Goed, uh, dus dan, dan heb je in ieder geval je doel bereikt. Want ik heb er echt uh, aan, met aandacht naar zitten luisteren. Helemaal goed. Uh, straks gaan we natuurlijk... Waar het allemaal mee begon, zo over fake friends. Die gaan we straks horen in het uh, volgende gedeelte van het uh, programma. Nou, uh, belofte maakt schuld. Ze was deze week uh, jarig uh, geweest, uh, Lizzie V. En uh, dan uh, ontkom ik er ook niet aan om hem uh, te gaan draaien. Hier is Little Big Secret. What you don't know is critical, unbearable. Above it all. So magical, invisible. I live as I breathe it. Whoa, oh, however, I treat it. Won't let me go. You tell me you need it. Whoa, oh, I'll keep it down for you. I lay In, uh, nou, ik dacht ergens in april uh, geweest. Uh, vlak nadat zij in de vierde voorronde van de Rob Hank wordt. voor de tweede keer hebben meegedaan. Uh, dit is ook van een EP. En de EP. Dot, heet gewoon Rhino. Ja, er staat niet eens een uh, titel op. Dus, nou nee, ja, goed. Het uh, nummer is Looking for Something. Hebben we hem ook uh, een paar keer uh, gedraaid? Uh, daarvoor Lizzie V. met uh, Little Big Secret. Uh, dat bracht de tijd al op. Uh, wat is het? Uh, Bijna. Nou, het is tien voor negen. Uh, maar we gaan nog eventjes uh, door. En dit is eigenlijk wel heel erg leuk om mee te openen in het volgende uur. Maar daar is het nu een beetje te vroeg voor. Maar goed, we draaien hem toch nog eventjes. Jolien met uh, End of Story. is ook alweer volgens mij van een jaar of twee terug uitgebracht. End of Story was ook de EP van dezelfde Jolien. En in een grijs verleden heeft zij ook nog deel uitgemaakt van de band... Waar Suus de Groot heel groot mee geworden is, namelijk Night Daar hebben ze nog een blauwe maandag nog uh, gewoon deel uit uh, van gemaakt. Dus het zegt dus al uh, genoeg. Uh, wat uh, heb ik dan nog in deze. Nou ja, weet je, ik kan nog wel even Wendy er even bij uh, halen. Want uh, ik heb toch nog een beetje tijd. Want uh, er komen uh, nog een aantal optredens aan, hè? Z uh, heb ik begrepen, toch? Uh, ja, klopt. Uh, volgende week eigenlijk al. Ja? Ja, op dinsdag 4 juni speel ik uh, in de Q-Factory op uh, Radio Noord-Holland. Ja. Ja. Uh, iets, iets om daaruit te kijken de, voor jou? Uh... Ja, zeker. Want uh, ik heb eigenlijk mijn eigen nummers nog nooit met een uh, band op stage gedaan. Ik, ik speel altijd meestal gewoon akoestisch. Ja. Uh, en ik heb nu een band voor, bij elkaar gekregen. Dus ik ga nu mijn eigen nummers voor het eerst met een band spelen daar. Volgens mij gaat dat heel anders uh, klinken uh, dan... Uh, uh, dat geeft het denk ik nog... Uh, de, de songs een extra lading, denk ja, ik. Uh. Ja, dat geeft het zeker nog een extra boost. Ja? Dat is echt, uh, ik heb er echt heel veel zin in. Waar ligt een beetje uh, ja, de, het punt uh, hè, stijl? Want uh, Nederland is hockeyland. Ze willen het altijd ergens in uh, stoppen. Ah ja, sowieso. Ja, uh, uh, Powervolle gitaarpop. Ja? Uh, mijn grootste inspiraties daarvan zijn vooral uh, Avril Lavigne... Paramore, uh, Shawn Mendes. en ik vind Billy Eilish eigenlijk ik ook wel heel gaaf. Oké, okay, dus nou ja, goed, uh, inspiratiebronnen uh, genoeg uh, ja. om, voor, uh, voor de muziek. We gaan uh, straks nog in het uh, tweede uur natuurlijk... Uh, de akoestische versie van de, de eerste single uh, die, uh, die je hebt uitgebracht. Die nou, wekenlang hier uh, nagelvast in, uh, in de playlist uh, heeft uh, gestaan. Dus uh, dat horen we zo. Uh, dat is altijd heel fijn als ik uh, dan nog eventjes wat, uh, wat extra's uh, nog, uh, weet te melden. Ja, want uh, uiteindelijk, uh, dat, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. De optreders, want die komen er ook aan. Uh, zoals uh, gezegd uh, heb ik ook begrepen dat, uh, dat... maar daar komen we straks in het uh, tweede uur ook nog even op... Uh, over de Vrienden van Zandvoort Live. Dat is dus een beetje een antwoord van Vrienden van Amstel. Maar dat, dat, dat, dat hebben wij dan weer bedacht. Er komt een podium te staan bij de, de, de 24 uur van Zandvoort. En daar is Winnie ook op te zien. Maar dat, dat gaan we straks nog wel even nader aan haar vragen. Het is bijna negen uur. En dan heb ik er nog eentje. Ook van een groep vrienden, muzikale vrienden uit Rotterdam. Een theatertoenee met uh, nummers van Fleetwood Mac hebben ze afgerond: The Cosmic Carnival en Sticks and Stones.